Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Den Haag dient vandaag het hoge beroep van de voormalige Bosnië-Servische president Radovan Karadzic. Twee jaar geleden werd hij door het Yugoslavia tribunaal veroordeeld... voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en schending van het oorlogsrecht. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor de genocide in Srebrenica. Karadzic kreeg een gevangenisstraf van 40 jaar. Meteen daarna kondigde hij hoge beroep aan. Hij hield vol dat zijn acties bedoeld waren om de Serviërs in Bosnië te beschermen. Ook de aanklagers gingen in beroep. Zij willen dat hij levenslang krijgt. Het Joegoslavië-tribunaal sloot eind vorig jaar zijn deuren. Karatjits wordt daarom nu berecht door een VN-hof dat de nog lopende zaken van het tribunaal afhandelt. De rechtspraak staat er financieel slecht voor. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak. Vorig jaar is afgesloten met een negatief eigen vermogen. Dat gebeurde nog niet eerder. Het komt doordat er tientallen miljoenen zijn uitgegeven aan de digitalisering van de rechtspraak.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 Gisteren is aangenomen door het Franse parlement. Het idee achter de wet is dat het asielbeleid strenger wordt voor illegale, maar gunstiger voor wie wel recht heeft op asiel. Extreemrechtse jongeren vinden de wet te mild en blokkeerden de grens bij de Col de Lechel. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de wet toont aan de rechten van asielzoekers. Zij organiseerden een tegenreactie op de iets zuidelijker gelegen Montgenèvre pas. Er waren verschillende confrontaties met de politie.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 In my room And now my bedsheets smell like you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 Van uur 2 van Zandvoort op zaterdag op deze zonnige zaterdagmiddag. En zon is er zeker ook op uh, parkeerterrein De Zuid bij uh, Vintage at Zandvoort. Wat ziet er daar uh, mooi uit als je de foto's op uh, internet uh, bekijkt uh, Albert-Jan. Ja, geweld. Lekker in het zonnetje genieten van die uh, oude Volkswagen kevers. En uh, de bus natuurlijk waar je het over hebt, de hippie bus. Goed. Tweede uur, klopt. Ja, ja, ja. ja, want we gaan in de tweede uur gaan we schakelen met uh, dat uh, parkeerterrein. Je was alweer gras aan het maaien voordat ik eraan kwam. Ja, lekker hè. Goed. goed, welkom terug luisteraars en kijkers. Niet te vergeten de tweede uur live vanaf het Mediapark aan de Tolweg Tina Zandvoort op zaterdag live. Zoals jij zei, Vintage at Zandvoort. Een geweldig evenement. Uh, driedaagse evenement vrijdagmiddag begonnen. En natuurlijk nog tot met zondagmiddag. En we gaan tussen kwart over drie en half vier schakelen met onze verslaggever Jacques Jonkmans... over de rijlen en zeilen en over alles wat daar te doen al is. Al is er natuurlijk van alles te doen. In ieder geval het bewonderen van die oude luchtgekoelde VW-auto's en bussen. Uiteraard rond de klok van half vier de vaste item evenementenagenda. En het is weer druk in en rondom Zandvoort, want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp... Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoort Nieuws in het kort. En ik verwijs u ook alvast even naar ons derde uur. Want dan is Marco Termes uh, bij ons te gast. En die heeft. Uh, ja, ik heb hem boven gezet: stand van zaken. Want hij is met zoveel dingen bezig. Dat, uh, ik hoop dat hij daar wat structuur in kan aanbrengen. En uh, wij gaan bijpraten met Marco over zijn boek, over, uh, over uh, uh, Willem Gertebach over het gedicht. Uh, ook dat zal hij vandaag voor ons gaan verzorgen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te, en derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En we hadden het gisteren over die uh, plaatjes die je altijd bijblijven. <lacht> ja. Toen zei ik van, nou, ik vond er eentje op internet... die had ik al een hele tijd niet gehoord en dat was die uh, klassieker. Ja, klopt. Nou, daar komt hij aan, daar komt hij aan dan. Hier is 9.9 and all of me for all of you. Ik weet bijna wel zeker dat uh, collega Jaap Koper ook blij is om deze plaat weer eens te horen bij Sierven. Echt zo'n uh, gouden oude uit de piratertijd, hè? De illegale zenders uh, hier in uh, Sanfords En natuurlijk ook uh, in uh, met name Amsterdam. Jorden, de dames van 9.9 en all of me for all of you. Daarmee is het 14 minuten over drie. Nogmaals een hele goede middag. Sanford op zaterdag. Lekker weer uh, buiten en dat betekent dat wij weer binnen zitten, Albert-Jan. Ja, maar wij zijn eraan gewend, toch? Zo is dat. Wij zijn eraan gewend. Uh, ja, we hebben nu wat... Uh, natuurlijk, met dit weer gaat iedereen weer volop van het strand genieten. En uh, daar hebben ze de afgelopen dagen en dit weekend natuurlijk alle tijd voor. Maar wellicht dat deze tips u een prettiger verblijf op het strand kunnen uh, garanderen. Allereerst, houd rekening met de comfortzone van anderen. Dat betekent dat je je handdoek niet te dicht bij iemand anders legt. Soms lig je hutje-mutje, maar één meter is... Uh, wel de minimale afstand die je moet, uh, zou moeten houden. Hetzelfde geldt voor je handdoek uitschudden binnen een bepaalde straal. Zorg dat je dit niet in de buurt doet van anderen. En kijk in ieder geval even vanuit welke hoek de wind waait. Klinkt er al muziek uit de strandtent? Zet jouw muziek dan zachtjes aan. En ga zeker niet proberen muziek van anderen te overstijgen met jouw muziek. Is het stil vanaf de strandtenten? En blijf even van bewust dat je andere strandgangers niet stoort met je muziek. Ben je in je eentje? Heel simpel. Doe je gewoon even je oordopjes in. Kinderen en honden. Hartstikke leuk als je kinderen meeneemt naar het strand... maar hun gedrag moet niet, moet niet storend zijn. Zeg dus tegen je kinderen dat ze niet moeten schreeuwen... en corrigeer ze als ze dat wel doen. Let er ook op waar ze voetballen of een kuil graven. Het blijft. En blijft bij ze in de buurt. Dat geldt ook voor de honden. Zorg dat je als baasje altijd dusdanig dichtbij bent... dat je je hond altijd kan horen. Zorg dat jouw hond anderen niet lastig valt. En sommigen zijn bijvoorbeeld bang voor honden... en vinden het niet fijn als een hond bij hen komt snoffelen. Kijk ook of jouw hond los mag lopen. Daar zijn vaak regels voor. Zeker hier in Zandvoort. Dat mag namelijk niet meer, hè? honden los. Nee, klopt. Uh, dat zijn gewoon een paar tips. Hou je eraan. Het maakt het voor iedereen des te plezieriger... om aan het strand te verblijven. Het zijn geen regels, dus je kan er geen boete voor krijgen. Maar sta er even bij stil als je je handdoekje... Ja, die vond ik wel grappig. Het handdoekje. <laughs> ik zie het al helemaal voor me, weet je wel. In één keer alles zand over je heen. Lekker. Op het ja. strand. Net ingespeerd, ja ja, ja, ja, ja, ja. Heerlijk. Dat lekker gaat kleven zo. op. in Ik ben niet in in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 Your body, you Boy, give love to your body It's only you that can stop it go give love to your body It's only you that can stop it go give love to your body just only you that can stop it go give love to your body Dat was weer een hit uit de hitparaders van dit moment. Dus ook uit onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown. Die hoor je vanavond trouwens weer tussen 7 en 9. Met Mike hadden we hadden het over Das Till de plaats van Seen en Sia. Zo gaan we naar uh, parkeerterrein De Zuid. Ja, daar vindt een driver's seat plaats, hè. He. We hebben het over vintage at Zandvoort. Vandaar deze van Snip in de Tears. dat we live gaan naar uh, parkeerterrein dus uit voor Vintage at Zandvoort. Zaten we even in de driver's seat, uh, Jacques, met ja, snuffen in helemaal. de tears. Ik zit niet in de driver's seat, maar ik zwem in de zon. Ja, je zwemt in de zon. Is het een beetje gezellig daar? Fos wel, hè? Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Gisteren was het al vol en nu is het terrein gewoon helemaal vol. Allemaal oude voortswagens, kerels met onderdelen, kleding... En lekkere koffie natuurlijk, hè? Ja, onze collega's van uh, uh, uh, Noord-Holland waren vanmorgen ook al bij jullie op bezoek. Of gistermiddag al, kan ik beter nee, zeggen. Nee, vanochtend. vanochtend. Met een uitgebreide documentaire. Ja. Hartstikke leuk, ik heb hem net, uh, net gezien. Uh, ja. Wat, uh, vrijdagmiddag vanaf 12 uur werden de poorten geopend. Daar op parkeerplaats uh, uh, Zuid. En uh, ja. wat is er sindsdien allemaal gebeurd, uh, Jacques? Uh, de een na de ander kwam binnen. Er waren heel veel barbecues aan. <laughs> we hadden een, uh, een tentenopbouw. Er kwamen op het allerlaatste moment nog drie man uit, uh, uit Engeland binnen met auto's. Die uh, hadden de nacht op de boot gezeten. En uh, een uh, verschrikkelijk gezellige uh, welkomstborrel. Dus dat was, uh, was helemaal goed. En het was alleen jammer dat het uh, s'avonds toch wel heel snel uh, behoorlijk koud werd. Maar dat zijn we alweer vergeten, want het is nou gewoon echt prachtig. Lichtwindje, windje, mooie zon. En we spraken we spraken, elkaar, gister we spraken elkaar gistermiddag even, toen uh, de auto's allemaal binnenkwamen. En uh, ja. toen, toen was het, uh, het park, om het zo maar eens te zeggen, het park Vermee zal ik dan maar zeggen, was half vol. Maar hij zal nu wel helemaal vol staan, of niet? Hij staat nu vol. <laughs> zowel, zowel, Gewoon vol, ja. Ja, de kant uh, van gisteren als de kant waar de, waar de tenten staan. Dat zijn uh, voornamelijk mensen die één dag komen. Maar het is gewoon vol. Het is gewoon hartstikke vol. Ja, en ik heb, uh, ik heb uh, het programma begrepen... Dat uh, de... Heb je al een broodje makreel gehad? Uh, nee, Nederland laten we gaan voorbij gaan. Ja, dat ja, ja, mag, mag niet hè, van ome dokter. Jawel. Oh. Maar, maar, uh, ik ben al vet joh, dan hoef ik nog niet zo'n vette vis te hebben. Maar, maar er is van alles te doen. Die rokerij, lifestyle, vintage kleding. Wat heb je aan, Jacques? Ik uh, heb een uh, t-shirt aan met U2 uh, erop. <lacht> nou, dat is heel vintage. Een pakkende tekst. Never underestimate an old man that listens to You Too and was born in May. So. Nou, daar kunnen we het mee doen, Sjak. Hartstikke goed. En, ja. Maar ook, ook veel mensen die langslopen en zeggen van... nou, we komen even, uh, even het uh, park op om uh, de auto's te bekijken. Ja, maar dat, dat is nog niet zo gek veel. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het warme weer... Ja. Maar uh, je, je ziet wel bekender uit het dorp. Zit nu op de rug te kijken van de nachtburgemeester. Ja. De, die staat bij de makreel. Ons eigen Ben. Ons eigen Ben, ja. En uh, Rob en Joop druk aan het fotograferen. Ja, voor de Zandvoortse Courant. Ja. Dus... Nee, het is echt hartstikke gezellig. We hebben een, uh, twee Volkswagenbussen. De een die uh, voorziet je van hamburgers en uh, weet ik veel, paninis. En de andere, en dat is mijn favoriet, is Erik Oorburg met zijn uh, koffie-VW. Die gewoon uh, fantastische koffie serveert. Dat is gewoon hartstikke leuk. Onderdelen kun je krijgen, kleding. Ja, en, uh, en ik bedoel, als ik de regels een beetje bekijk, ik bedoel, uh, het, gaat, het gaat heel layback. Je moet tegenwoordig, moet je zeggen, uh, ja, cool, met c-double-o-l-l. -L. En om ja. tien uur is het gewoon uh, rust op het park. Wel is sloes, dan mag er geen muziek meer gemaakt worden. Ja, Dus uh, ja, er zijn er een paar die hebben gitaar bij zich. Dus die spelen gitaar en uh, gaat echt nog wel even door. Maar uh, dan is het echt, echt rustig. Daar moeten ze zich ook aan houden. Toch nog even een, een vraagje van organisatorische aard. Uh, we hebben vaak met die evenementen in Zandvoort... dat de mensen die dat organiseren ook verplicht zijn om uh, bewaking en security in te huren. Maar het is bij jullie niet verplicht, hè? Het is bij ons niet verplicht, nee. Maar jullie nee, doen het, jullie doen is het wel. Het is, ja, het is er wel. Nou. Maar het is niet verplicht. We hebben bewaking uh, s'nachts. Er ja. uh, is een bemande HBO uh, post ja. Dus uh, daar is allemaal... En of zo her en der verspreid over het terrein. Dat, dat zijn allemaal dingen die moet je gewoon hebben. Nou. Maar voor de rest is het gewoon een heerlijke, gezellige sfeer. Het is uh, dit jaar alweer, uh, als ik het even goed spiek... Uh, is het, uh, hoeveelste keer is het ook alweer? Zesde keer dacht ik. Zesde keer alweer, hè? We hebben één jaar gehad dat het niet doorging omdat het toen zo verschrikkelijk stormde. Ja. Maar het eerste ja. jaar was het ook een klein, klein opgezet evenement, ja, maar was, was hadden, jullie toen ook, hadden jullie toen al kunnen voorzien dat het zo groot zou worden? Uh, nee, voorzien niet, alleen maar hopen. Ja. gelijk. Gekregen, jullie hebben gelijk gekregen? Ja. ja het is het, eigenlijk het eerste treffen van het seizoen, hierna barst het seizoen los. En dat eindigt dan in september in het openluchtzwembad in Apeldoorn. Ja. Met uh, van alles erop en branden. Het, het is gigantisch. Oké. Okay, uh, er staan mooie auto's. Ja, dat, uh, dat heb ik ook in die documentaire van onze collega's van NH uh, gezien. Ja. Uh, morgen heb ik gelezen, komt er, komt er ook iemand die baarden afscheert? Ja, ja de barbier uit, uh, uit Haarlem. Heb jij, al, heb jij al opgegeven? Nee, dat hoeft niet bij vaste klant bij ze, dus dat schrijft <laughs> Dan word, je, dan word je echt verwend, weet je wel? Heerlijke warme handdoeken in je gezicht. En... Ja. Ah. Nou goed. Dat, dat is nog beter dan een massage. En stuf en onderdelen, hè? Nou vergeet ik het woordje VW even. Ja. VW-stuf. Ja. Dus uh, allemaal, allemaal onderdelen en uh, hebben dingetjes voor uh, de VW-liefhebbers. Ja, nou, nee, maar er liggen ook, hoe uh, heet het, uh, motorkappen en uh, motoren zelfs, hele motoren. Ja. En uh, al die kleine onderdelen die gewoon moeilijk te krijgen zijn, zoals gewoon een, een, een deurknop. Ja. Die helemaal goed verlegen zijn. En de duurste, de duurste Volkswagen is een uh, ding wat uit Brazilië is gehaald. Het is helemaal opgebouwd en die moet uh, boven de tong kosten. Zo. Maar het zijn ook, ook een hele populaire. Het is ook weer een rage, die VW-bussen. Absoluut, het is ja. gewoon gigantisch. Back to Woodstock zou ik maar zeggen. Ja, ja. ja, dan wisten we nog een echte bus met, uh, met flower power. Ja, nou dat zou, dat zou wel bij jou passen, of niet? Ja hoor, lekker en. <laughs> nou, geweldig. Ja, goed. Maar geweldig evenement, vrijdagmiddag ja. begonnen, nog tot uh, morgenmiddag 4 uur ongeveer, klopt dat? Morgenmiddag 4 uur, ja. Morgenmiddag. En dan mag je achterover leunen met een gezellig drankje in je hand. Dat bedoel ik. Oké. Okay. Heb ik iets vergeten te vragen, Jacques? Nee, jij toch nooit? Verstond je niet, wat zei je? Ik zei jij toch nooit? <laughs> Dank je. <laughs> Geweldig. Twee keer, is, twee keer is genoeg, hè? Ja, twee keer is genoeg. <laughs> <laughs> hey, doe, doe de groetjes aan de rest van het organisatieteam te, en uh, ik. ik verheug me nu alweer op volgend jaar. En wie weet zien we elkaar morgenmiddag nog even. Oké, okay, zou gezellig zijn. Hé, hey, groetjes en bedankt, hè? Yep. Chuck, groetjes. Oh, Hoi. Ja, wij, wij gaan even lead back, ja, met de uh, Bakerman. Kan jij nu weinig? er helemaal bij, hè? bij die sfeer uh, daar op uh, parkeerterrein de dus Zuids. Lee Bek hoorde je en Baker Man is Baking Breads. En uh, ja, dat gebeurt daar ook. Dus uh, ga er even langs en uh, geniet van een heerlijk broodje. Bijvoorbeeld een broodje makreel. Vindt uh, vind, uh, Jacques dat niet lekker of zo? Uh? Nee, dat zal hij wel niet mogen hebben. Oh, het oh, oh, oh, oh. <laughs> is Te vet. <laughs> te vet. Dan maar een bakje koffie. <laughs> ja, nou, gelijk heeft hij. Zo is het. Heb je nog wat te melden of gaan we weer een plaatje draaien? Ja? Nou, ik weet niet. Het is half vier geweest. Ik weet wel een evenementagenda. Oh ja. Zullen we eerst een plaatje doen en dan de evenementagenda? Laten we dat maar doen. Anders beginnen ja. we anders begin het op werken te lijden. Go gooi er één plaat in en dan mag jij met z'n evenementen voor de komende dagen. En die ene plaats, dat is deze van Marshmallow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 deze plaat van Marshmallow vind je weer terug... in de Euro Breakdown, de hitlijst die je vanavond weer hoort. Tussen 7 en 9 bij CFM Zandvoort. Gepresenteerd overigens door collega Mike Bulee. Dat was de single friends. Ja, zojuist zo, zo, hadden we Jacques Jommans aan de telefoon. Hij is bij P. Zuid. Parkeerterrein De Zuid. Bij Vintage at Zandvoort. Een geweldig spektakel wat dit weekend plaatsvindt. Maar er gebeurt nog veel meer in Zandvoort. Ja, nou in ieder geval... Uh... Dat is nou, weer, ja, weer het gras voor de voeten weg. Nou oké, okay. in ieder geval tot morgenmiddag, 4 uur... met u nog van harte welkom op parkeerplaats Zuid... tijdens uh, het evenement Vintage at Zandvoort. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd... maar daarnaast kunt u kijken van prachtige vintage... VW, luchtgekoelde motor, uh, mo, met een luchtgekoelde motor... zowel kevers als busjes. Het is een, een prachtig layback evenement om van te genieten en zeker met dit weer een feest om naartoe te gaan. Nog tot morgenmiddag, 4 uur. De theaterliefhebbers zijn ook nog vanavond van harte welkom... bij het Lijk in de Vriezer, maar dan moet er wel een kaartje zijn... en wellicht dat de Bruna's het nog heeft of dat het al uitverkocht is. Want vanavond is het tweede avond van het Lijk in de Vriezer... toneelvereniging Wim Hildering speelt dit in het theater De Krocht... en dat begint om 8 uur. Een ander culinair feestje morgen. Culinaire hoogstandjes uitproberen op het strand... Je moet je wel een kaartje voor hebben, want maar voor de derde keer op rij... organiseert Wijn aan Zee het culinaire rondje strand. Een allerleukste manier om kennis te maken met acht Zandvoortse strandpaviljoens... aan de hand van een unieke wijn- en spijswandeling. Morgen eh, vanaf 12 uur starten in een smaakvol evenement. Mocht er nog kaarten zijn, bel dan even met 06-254-25318. 06-254-25318. En kaarten zijn 49,50 uh, 49, euro. Maar daar krijgt u dan ook al wat voor. Ook op het circuit uh, morgen is het feest. Want dan is het tijd voor American Sunday. Morgenochtend om 10 uur begint het. En dat duurt tot 5 uur. De American Sunday is ook traditioneel niet meer weg te denken van de circuitagenda. Ook dit jaar in 2018, dus weer paraat morgen. Uh, dit keer is het evenement weer uh, terug op het circuit Zandvoort. En kun je duizenden muscle cars, hot rods, classic cars vinden. Uh, en uiteraard op de paddock Genint van Burning Rubber op het circuit... en bij de spectaculaire drag races en van een unieke sfeer op de paddocks. Morgenochtend vanaf 10 uur tot 5 uur American Sunday op het circuit Zandvoort. Dan uh, is er morgen ook een extra concert van jazz in Zandvoort... want morgen komt niemand minder dan Scott Hamilton naar Zandvoort. Morgen is het een ingelast concert. Het zal in het Theater de Kracht... de krocht niemand minder dan de beroemde... legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Scott Hamilton... wederom zijn opwachting uh, uh, verzorgen. Hamilton was eens, dus in, uh, was, is weer eens in Zandvoort... en wil graag in het Zandvoortstheater spelen. Sinds 2002 wordt het voor de zevende keer... dat deze geweldenaar te gast is in Zandvoort... De laatste keer op 8 september 2015. Een unieke kans dus om morgen deze geweldig Geweldenaar in Leven te Lijven in Zandvoort te zien. Ga daarvoor even naar www.jazzinzandvoort.nl... of er nog kaarten zijn. Morgen genieten de jazzliefhebbers van Scott Hamilton... in Theater de Krocht vanaf half drie. Dan gaan we naar 27 april. En ja, ja, dan is het Koningsdag... En op Koningsdag verandert het gehele centrum van Zandvoort... in een gezellige rommelmarkt, waar u natuurlijk ook terecht kunt... voor de verschillende optredens, hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt natuurlijk op deze Koningsdag gedacht. Een programma zo uitgebreid. Kijk daarvoor even op de website www.koningsdagzandvoort.nl www.koningsdagzandvoort.nl Want alle evenementen, optredens en dergelijke... Het gaat te ver om dat allemaal tijdens deze evenementenagenda te behandelen... maar zeker de moeite waard om het even te bestuderen. www.koningsdagzandvoort.nl Dan gaan we naar 28 april. Dan is het tijd voor de KNRM, eh, KNRM Reddingsbootdag, de open dag. En dat begint allemaal in Beach Club 10 om 10 uur s morgens tot 4 uur s middags. De KNRM Reddingsbootdag. Dag. En ook op de 28 april barst die los, ja, de Kids Adventure Week. Rob Harms had het daar al over, mijn collega. Want tijdens de meivakantie van 28 april tot en met 5 mei... vindt deze weer plaats. Want dan hoeven de kinderen zich in Zandvoort niet te vervelen. Want dan zijn namelijk de kinderen de baas... tijdens de Kids Adventure Week. Heleboel activiteiten. Kijk even elke dag in een ander thema. En onder het toeziend oog natuurlijk van een kinderburgemeester. Kijk daarvoor even op www.kidsadventureweek.nl www.kidsadventureweek.nl Ook vanaf 28 en 29 april is er geweld op het Trophy of the Dunes op het circuit Zandvoort. De Trophy of the Dunes belooft wederom een rijkelijk autosportweekend... met grote diversiteit aan deelnemende series. Tijdens de 218-editie vormt de bijzondere Marcel Albers Memorial Trophy... weer een van de hoogtepunten met volop close racing van formulewagens en zijn ook de reuzen van Dutch Truck Racing weer van de partij. Dat allemaal op 28 en 29 april. De locatie, Circuit, Park Zand, Circuit Zandvoort, burgemeester van Alphandstraat 108. Meer informatie over dit geweldige evenement... en over alle andere geweldige evenementen op het Circuit Zandvoort. Uiteraard de website www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl Dan hebben we ook nog op de 29 april Zandvoorts Heldenplein... Hulpdiensten tonen hun materiaal en dat vindt allemaal plaats op het Badhuisplein van 12 tot 3 uur. De Zandvoortse Heldenplein van 12 tot 3 uur op de 29 april. Locatie het Badhuisplein. En ook, ook is er op de 29e nog een huiskamerconcert... van Stichting Studio Anthony aan de Oostparkstraat 44. En dat begint om 4 uur. Ja. Tot zover. En dan zitten we pas op uh, volgende week zondag. En <lacht> zoveel evenementen. Wil je eens nalezen? Download dan onze app. En mocht je die niet hebben... dan uh, kan je daar ook het uh, laatste nieuws uit Zandvoort en de regio terugvinden. De app is uh, te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort en download hem nu.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 Saved all the texts, all of the best over the years Just to remind myself of how good it is or was And I know we're not supposed to talk But I'm getting ahead of myself, I'm scared when we're not Cause I'm scared you're with somebody else So I guess that it's gone And I just keep running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 Of how good it is Yeah, I saved all the texts off from my ex Minus the tears Just to remind myself Of how good it is Oh, it was Cause I, I Missed I Miss You, de nieuwe single van Green Bandits. Ja, nog een, uh, plaatje, dan, uh, nog, een plaatje, nog een plaatje, en dan nog een plaatje, en dan nog een plaatje, en dan nog een plaatje, en dan nog één plaatje. En dan uh, zitten we alweer in het uh, derde en laatste uur. En dan uh, Marco Temis. hij is inmiddels uh, gearriveerd in de studio. Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ja, Albert Jouw zegt dit. is het is goed, het goed eruit, Hier is of Sharky Hier is Spurko en de Koed I hear a lot of stories I suppose they could be true All about Striking out the risk of getting hurt And still I